Een voorspoedige start. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Op verschillende plaatsen in het land zijn maatregelen genomen vanwege de hoge waterstanden in de rivieren. Zo zijn hier daar arcades langs de rivieren afgesloten. Door het hoge water zijn verschillende laaggelegen stukken land ondergelopen. Dat heeft nog geen grote problemen veroorzaakt. Wel zijn in hetere 43 schapen verdronken. Rijkswaterstaat verwacht niet dat de problemen alsnog zullen ontstaan. Overigens is niet overal langs de rivier sprake van wateroverlast. Het pijl van de Maas is juist flink aan het dalen, meldt het waterschap Limburg. Minister Wiebes van Economische Zaken gaat zijn best doen om de gaswinning in Noordoost-Groningen zo snel mogelijk, zo ver mogelijk terug te brengen. Daarbij wil hij desnoods afwijken van het regeerakkoord, zei hij na de aardbeving van vanmiddag bij Zee Rijp. Dat was de vijftiende in Noord-Nederland met een kracht van drie of meer. Inmiddels zijn er volgens het KNMI meer dan duizend aardbevingen geweest in Noord-Nederland... en die waren allemaal het gevolg van de aardgaswinning. Het Openbaar Ministerie is begonnen met een proef met veroordeelde asielzoekers. Bewoners van asielzoekerscentra Inter Apel en Musselkanaal, die een taakstraf krijgen... moeten die vanaf vandaag uitvoeren in het AZC waar ze verblijven. Het OM wil zo dat andere bewoners van het asielzoekerscentrum zien dat criminaliteit bestraft wordt. Het gaat om mensen die bijvoorbeeld schuldig zijn aan mishandeling, diefstal, vernieling of bedreiging. De proef van het OM duurt zes maanden. Daarna wordt gekeken of het plan een succes is. De VS maakt een eind aan de speciale status voor immigranten uit El Salvador. Bijna 200.000 mensen moeten volgend jaar terug of proberen een permanente verblijfsvergunning te krijgen. De regering Trump maakt een einde aan een speciale regeling voor immigranten uit rampgebieden. Het weer, afwisselend opklaringen en wolken met landmaarts lichte vorst. Het blijft stevig waaien uit het oosten, waardoor het flink koud aanvoelt. Morgen meer bewolking en later in de middag en avond in het oosten kans op regen. Het wordt morgen 3 tot 7 graden. Dit was het Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM met men nu ZFM Cinema. So well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 So I'm praying Bye.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 Sunken lights, fiery thrones of muted angels Good luck.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 said you'd never